Van de corona, meetje dat hij zegt wat we ze moeten doen? Ik mis dat toch een beetje. Ja, nou, wees je toch voorzichtig, allemaal in het leven, want je weet niet allemaal wat er gaat gebeuren, natuurlijk. Hè? Goed, tweede van het tweede geld is rijden het rijdenprogramma, een stukje geschiedenis, natuurlijk. Het is vandaag uh, 12, nee, uh, 26 juni, natuurlijk. Ja, alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij Zierven do we talk about? How we both are. Don't discuss the herd us. We jump to get here while they ramble on about how it once was. We fuzz ourselves asleep at night, reading old handwritten letters, hang out a window to see the stars. I wonder are your sheets still blue you belong to of things you cannot lose I so hear whispering the doubt Then I wonder around Sweet sister, what's it like to wear your skin? I've got you in my heart, no what will I Sweet sister, what's it like to wear your skin? I listening to each other's lies Shattered minds drift off the line To places where I'd be hiding now Didn't you see me wandering out, Sweet sister, what's it like to wear? Benedict, jawel. Dat is een Nederlands beentje. Dennis Benedict, Ja, samen met uh, muzikanten Frits Appel en Eddie Jongen -Neil. En ook nog Annette Vromans. Ellen Forster zit er ook nog bij. Backing Falls, dat is een Nederlands beentje. En het heet, uh, uh, hoe heet het ook al? Little Sister. Nee, Sweet Sister. En zo heet deze plaat. Alweer uh, een jaar oud, denk ik hoor. Het is nu alweer lang geleden. Lang geleden. Een in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Als we het over, toch over heel lang geleden hebben... dan is dit misschien nog wel grappig. Hoewel, dat valt eigenlijk wel mee. Het is 22 jaar geleden. Nee, eh, 11 jaar geleden. 12 jaar geleden. De Waddenzee in Nederland en Duitsland wordt toegevoegd... aan het uh, werelderfgoed, de Enesco. De uh, ja, ja. Enesco, ja. Het is nu beschermd, dus er uh, mag niks aan gebeuren. Er mag geen huis worden gebouwd. Er mag ook geen olie worden geboord. Of nee, nou, dat vind ik wel een goede zaak. Of, toch wel, of gas misschien, als we het nodig nee, hebben. Nee, gas mag ook niet meer. Nou, was, was er was wel gekloot, geloof ik, over, pas geleden. <lacht> nou goed, wat nog meer? Ja, jaren nou ja, over water gesproken dan. De laatste schuifdeur, dat vond jij zo raar, van oh, de kering, wordt ja. geplaatst in 1986. Dus het is 45 jaar geleden, 35. Ja. ja dus, uh, toen was die klaar. Echt klaar. En, uh, volgens mij wordt hij ook al uh, regelmatig wel gebruikt. Ik denk dat hij met die laatste storm dat er ook al wat dicht gegaan is. Ja, ja. He? ja het is wel mooi. Is sowieso uh, schuifdeur. Ja, van... dat, dat noem je toch andere, andere dingen? zijn van die hele grote gevaar die er beneden is. Schuifpaneel of zoiets. Uh, ja, er zit geen dam, aan. In ieder geval. Schuifdam, het is een gigantisch ding. Schuifdeur. Ik doe hem even dicht. Ja, jezus. Ja, toch een beetje doemdicht. Goed. En, en 1321, de eerste steenlegging voor de domtoren in Utrecht. En, uh, het grappige is, heb je daar uh, nog geluidsfragmenten van? Ja, ik ben wel aan het zoeken geweest. <laughs> maar het is heel slecht om te horen gewoon. Nou, onder de kerk staat ook, zit ook nog restanten van een Romeins gebouwtje. Oh. van bij acht meter. En, uh, dat is waarschijnlijk zo'n tempel geweest. Dat is echt nog veel ouder dan 1321. Maar deze kerk heeft wat meegemaakt. Ja, die heeft echt wel heel veel meegemaakt. Onder andere de beeldenstorm. Hebben ze meegemaakt, dat, de eerste hebben ze overleefd, maar later kwamen dan weer de Calvinisten. En die hebben wel weer heel veel vernielingen aangericht. En uiteindelijk kwam er een wervelstorm in 1674. Dat is waarschijnlijk een tornado geweest. Die heeft huisgehouden in België en in Nederland. Die is over het middenschip heen gegaan. En die heeft eigenlijk de toren en het achtergedeelte van de kerk van elkaar gescheiden. Dat heeft oh. heel lang zo gestaan. En toen uiteindelijk in 1988, nog niet zo lang geleden, hebben ze dat bij elkaar gebracht. Dus dat is, uh, ja, dit is weer één groot, een groot uh, kerk, is dat, de Domtoren ja. in uh, Utrecht. Ja, je schijnt ook die toren te kunnen beklimmen. Want ik, mijn, uh, mijn ik vind het dom. Ik, ik vind het een beetje dom, ja. Ja, klopt. Uh, mijn vriend is in, met zijn neef alle torens in Nederland okay. aan het beklimmen. Oh, echt waar? Ja. Oké. Okay. Oh, ja, daardoor krijg je natuurlijk wel een hoop uh, geschiedenis uh, tot je. Dan krijg je ook een, <coughs> een, een, een nieuwe visie op de wereld. Ja, het is vandaag 44 jaar geleden dat het aller, allerlaatste concert van Elvis Presley werd gegeven. En uh, slechts iets van 7,5 week later of zo, in augustus uh, overleed hij. Ja. Jij had het over de calorieën, zoveel als een olifant, dat hij uh, ja, tot uh, brood, zich nam? Ja, klopt. Broodje pindakaas met uh, bacon <coughs> en bij en weet ik veel allemaal. Dat is erop ja. Echt, Er waren hetzelfde calorieën als een olifant tot zich nam. Ja, ja. Nou goed, dan ben je altijd nieuwsgierig. De laatste, wat deed hij dan als laatste dit? The following program was recorded a few months ago. En, en dat was dus overal te zien, Elvis. Dit is de laatste plaat die hij zong. Een beetje een tragisch plaatje natuurlijk. We kennen hem van leukere platen. Dit is echt de laatste opname wat, wat we hebben van, uh, van, van, uh, van Elvis. King the, king. the king of music. Ja, the king. He is king. He is, king. He, is yeah, he is always the king. Precies, the king. Elvis Presley. Laatste optreden in 1977. En een paar maanden later overleed hij. Toch? Ja, 7,5 week later. Want, ja, was het augustus. Ik zit even te kijken ja. wanneer hij overleed. 16, 16 augustus. augustus. Ja. Zeker. Hij zou net aan een nieuwe tour beginnen. Uh, was, er stond op het punt om zeg me maar, te gaan vliegen. En toen uiteindelijk uh, vonden ze hem in de badkamer. Uh, een overdosis. En, uh, iedereen weet het waarschijnlijk wel. Maar hij had natuurlijk een tweelingbroer. Jesse. Jesse uh, Presley. En die is overleden Die heeft me 35 minuten geleefd eigenlijk. En uiteindelijk heeft hij een, een, een plaatje opgenomen voor 4 dollar. Twee liedjes. In de Sun Records. En uiteindelijk kwam hij in de hand van de schurk. Dries van Kuik, daar straks meer over. En die heeft hem natuurlijk allemaal uitgebuit. Maar daardoor is hij heel groot geworden uiteindelijk. Het, het mooiste krijgen. vind ik nog wel, het bizarste gewoon eigenlijk. Billy Mann, dat is een neef van Elvis. Toen was Elvis al overleden. Lag in de kist in Graceland. En Billy Mann werd, ge, werd benaderd door een journalist. En die journalist zegt van, mag ik nog een foto maken van Elvis? Ja, waarom dan? Ik wil, gewoon een, ik wil een foto maken van Elvis. Ik bied je 18.000 dollar. Oh, oh dan mag kom maar binnen. Dus die heeft een foto gemaakt van Elvis in zijn kist. En die is uiteindelijk op de National in Inquirer gekomen. En dat is de best blad ooit geweest, dat nummer. Oh. Want daar lag Elvis op de voorpagina. Nou, leuk. Ja, het is heb heel een, bizar om foto's leuke te maken neef. van mensen die net overleden zijn. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar foto's gemaakt... toen mijn moeder begraven werd, gewoon buiten... Het, voordat de kist dan naar beneden ging, zeg maar. Ja. En in de sneeuw. En toch zijn het dan toch wel dierbare foto's. Jamaf is dat, hè? Ja, van nou, is... eigenlijk denk je, het is niet kies om dat te doen. Nee, maar je werd ook dode maskers gemaakt destijds... <coughs> toen nog geen foto's konden maken. Dus dat is ook een beetje bijna hetzelfde. Ja, of foto's van dode mensen. Uh, ja. Er is ook kitten. een hele mooie eigenwijze foto van James Dean. Dan heeft hij zijn arm over elkaar... en dan ligt hij op zijn zij in plaats van... Ligt hij, uh, uh, op zijn rug ligt hij op zijn zij. Dat is ook een heel bijzondere ah, foto eigenlijk. Nou goed, zo okay. meer. Goed in 2014... Voor de politie is er veel onduidelijk. Er wordt wel een groot team op de zaak gezet. Waar gaat het 25 over? Research. Het gaat over de laatste verdachte... die in de schilderijroof van de kunstal van, van Rotterdam... is opgepakt in Roemenië. Uh, in, uh, nee, in 15 juli 2013 kwam het uiteindelijk het Romeinse... Justitieteam tot een, een conclusie. De schilderijen zijn uit Nederland zijn ze gestolen. Uiteindelijk zijn ze een tijdje ondergebracht bij een of andere Natasja, geloof ik, in uh, Amsterdam. Toen zijn de schilderijen naar Roemenië gegaan. Daar hebben ze een tijdje uh, verstopt gelegen. En toen uiteindelijk is één vrouw, waarschijnlijk de moeder van deze uh, mannen, die heeft gedacht: we moeten iets met die schilderijen doen. Wat moeten we ermee? We stoken ze op, we verbranden ze. Oh. Uiteindelijk zijn er, is er voor 18 miljoen aan schilderijen verbrand. Uh, Monet, Picasso en uh, Matisse, allemaal zijn ze verbrand. Uiteindelijk is er later nog een schrijfster is be benaderd. Uh, een of andere, hoe uh, heet ze ook weer... Uh, nou, een of van de die had ooit een boek geschreven over deze roof. Die, benade, die zegt van... Wij weten waar dat ene schilderij van Picasso ligt. Het is toch begraven ergens nog. Oh. Dit schilderij heeft het overleefd. En zij ging daar naartoe. Groef dat sch uh, schroef het schilderij op. En uiteindelijk werd daar door uh, uh, experts naar gekeken. Die had zoiets... Het is een neppertje. Je bent erin geluisterd. Ah. Dat zijn leuke opnames. Ja, en dan gaat zij goed. dat inderdaad een film... dat ze het grafisch, is en dat allemaal op YouTube zetten en zo. Ja, dat is heel bijzonder. Maar goed, deze, deze schilderijen uit Kunsthal is wel bizar... want ze dachten echt dat het professionele mensen waren... maar het waren gewoon mensen uit, uit, uit Roemenië... die het heel zwaar hadden. Die hadden gewoon bedacht, we moeten geld verdienen. Laten we gewoon wat schilderijen pakken, joh. Die makkelijk zijn. Ja, en ze gingen via de nooddeur naar binnen, hè. Dat ging ja? heel makkelijk gewoon. Heel bijzonder. Ja, ja, ja. Goed, in, de, in 1945, 76 jaar geleden... Is uh, het handvest van de Verenigde Naties is opgesteld. En het is het handvest, en daarin ligt dus gewoon de grondslag van uh, Europa, of nou niet van Europa, van de wereld, internationaal. Het uh, is de, de, de, de, de voornaamste beginselen in zaken internationale betrekkingen, soevereine gelijkwaardigheid van staten, tot het verbod op het gebruik van geweld in internationale relaties. En de elementaire mensenrechten van iedereen. Zo, mooi dus hebben hoor. Hebben jullie het goed begrepen, uh, allemaal? Je ziet een hele grote zaal hiervoor. Ja. Daar hebben allemaal hele wijze mensen over zitten praten. En ondertussen uh, maken we er nog een zootje van met z'n allen. Een andere kant. Aan de ene kant is het goed bedoeld en is het de corona. Aan de andere kant zijn het mensen die toch op uh, foute dingen uit zijn. Het, het, is, het is goed bedacht in, de, in woorden. Maar ja. daarom moet er nog wel iets gebeuren. Maar goed, we zijn ook wel van heel ver gekomen. Hoor. Het is moeten moet zeggen. Maar er is een één minuut enquête. Ja? Op, de, op de site van uh, unnerik.org. Maar als je gewoon de uh, Verenigde Naties uh, manifest doet... dan kom je daar vanzelf op die dingen. En dat is een één minuut enquête. Die gaat ze zo even invullen. Dat is een goed idee. Ik ben benieuwd goed. of ik genoeg weet. Straks de verjaardagen. We kijken wie de jarig is. We eerst we even de slut. dit uh, zijn, zijn band. Heeft iets recht van de New Order. Joy vision. Het is wel apart. How trifle we are. There is a court at the end of King Street Where all the lovers come to meet Across the square, a tent to wait This is where we used to wait A big old church, standing there A wooden door, next to the stair Where we used to have a break Until the cold wind made you shake Duitsland vandaan, opgericht door Christian Nieuwburger. Hij doet zanger, e-gitaar en, en Matthew Nieuwburger. Hey, familie, dat is duidelijk, dat is de broer. En uh, ze maken al een tijdje muziek. Uh, In Golstad komen ze bijeen. En uh, dit is de laatste plaat, die heet namelijk uh, Keep it together. Nee, sorry. How trivial we are. Hoe belangrijk zijn wij? Ja, is mooi. Om te denken dat de mens echt heel belangrijk is. Moet, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Triviaal. Eh? Triviaal. Triviaal, triviaal, zijn. Ja, triviaal we zijn. Ja, zeker. Nou, dat valt allemaal mee. Goed, we kijken vandaag naar het feit. Wie is er jarig? Ja, wie deelt er een? Nou, deze man heeft niet heel veel uitgedeeld. We hadden het net al over, namelijk over is zijn laatste concert gaf hij in 1977. Maar Dries van Kuik, die was ook op die dag jarig. Ja, ook toevallig. Hij wilde gewoon. Uh... Een leuk verjaardagsfeest. Hij heeft natuurlijk allemaal bekenden uitgenodigd. Zo'n aardige man was het allemaal niet. Z nou, ja, hij was wel aardig, maar dat geld ging allemaal wel richting hem. Nou, Elvis daarom. kreeg ook wel wat, maar ik weet niet hoeveel procent het was. Ze hebben gezegd. 70% was voor Dries van Kuik. En 30% was voor Elvis. Nou, nee, Het zal niet helemaal waar zijn, maar goed. Die kant ging het een beetje op goed. Hij was natuurlijk de manager, Tom Parker. Hij, uh, hij was eigenlijk wel... Uh, hij heeft in het leger gezeten in de jaren 20. Of in de jaren 30 moet ik eigenlijk zeggen. Hij was natuurlijk ook uh, geboren in uh, Valszak in Breda. Hij Valszak? Valszak. Ja, deze zak. En uh, hij was koetsier stalmeester bij Vergenten Loos. Uiteindelijk woonden ze boven de stal van Vergenteloos. En uiteindelijk zijn ze verhuisd. En uiteindelijk is hij in 1927, had hij namelijk een baantje bij de vrachtschip Lijndienst. Is hij illegaal naar de VS gegaan. Heeft hij een jaar gewoond bij familie. Toen moest hij toch weer terug. Hebben ze het teruggehaald. In 1929 is hij vergoed. Vertrokken illegaal. Hij heeft zich dus aangemeld bij Weinig Karzijn. heeft daar gewerkt. Pearl Harbor heeft de kust verdedigd. Weet ik allemaal wat hij gedaan heeft. Doe maar. En uiteindelijk heeft hij ook nog 5 dollar per maand studie terug. In uh, 1930, 1932. Kreeg hij dan sokken en ondergoed voor. Van zijn van, van moeder. Dat is wel wel leuk om te lezen. Uiteindelijk heeft hij ontslag gekregen. Omdat hij psychiatrisch gedrag vertoonde. Dat, dat was niet helemaal in orde. Oh. Is hij, dus uiteindelijk kwam hij Elvis tegen. Hij heeft ook wat andere groepjes nog gemanaged. Die waren niet zo tevreden over hem. En uiteindelijk kwam hij Elvis tegen en die heeft een contract getekend... omdat hij ook heel aardig was voor de familie. Dries? Ik I deed the de promotie, de advertising, en hij deed de show op de stage. En de fans maakten het mogelijk. Yes, de fans maakten het mogelijk. Nou goed, er is natuurlijk een, sowieso een documentaire over Dries van Kuik. Tom Parker, de kolonel Dries van Kuik, is de ontdekker van Elvis. Dat is Elvis misschien zijn geluk geweest, maar ook zijn ongeluk... Dries van Kuik, ja. Hij is niet goed, ik vind uh, in mijn ogen is het gewoon een, een klootzak. Het is gewoon een klootzak gewoon. <lacht> zo, nou is het mooi. Hoi, Je ik, die die uh, documentaire die wil ik wel eens een keer zien, Ja, Ik, ja, wel ik weet nog dat ik hier met een van de medewerkers van ZFM uh, stond te praten. Die heet ook van Kuik. En dat was, dat is, dat blijkt nu 24. Gert van Kuik. Ja, precies. Ik was voornaam vergeten. Uh, dat is dus 24 jaar geleden. Heb ik nog staan praten. En die zegt: van... Ik ga toch eens uitzoeken of we nou echt familie zijn van deze Dries van Kuik. Ja. En of, of er nog wat geld over is. Nou, er was geen centje meer over. Hij, maar hij was alles, echt familie. Ja, hij zegt familie. in oh. uh, Las Vegas. Uh, heeft hij alles vergokt. hè. Tot later nee. toe ook gewoon. Had zelfs schulden over me, overgehouden. Goed. Dries van Kuik zal vandaag jaren zijn geweest. Ja. Laten in 97. <laughs> Heel Ja, wat een verhaal. Ja, mooi. Uh, vandaag uh, is ook de verjaardag van Lord. Carnarvon. Weet je wel? En hij was uh, ja. degene waarvan ze altijd zeiden... Ja. Van de, die had de tombe van Toetank Aman uh, gefinancierd, opengemaakt... al die dingen meer. En toen is hij overleden vrij snel daarna. Schimmel. En het was altijd van... ja, het was de vloek van de Farao en dit en dat. Maar wat ik nu lees is dat het gewoon een muggenbeeld is... Be, uh, muggenbeeld is. En hij had zich gesneden bij het scheren en heeft daar gewoon een enorme effecten van gekregen en daar is hij gewoon aan dood gegaan. Okay, in dat... die tijd gebeurde dat soort dingen. Hij is in 1923 overleden. Ja. Dat is wel heel lang geleden. Hè? Ja, hij heeft, er, hij heeft echt alles overhoop getrokken daar ook. Hè? Ja. In Egypte, echt alles onder maar... Ik moet iets vinden. Hij was echt despert. Hij moest gewoon iets vinden. Mensen ja. denken van, oh. Toevallig liep ik ergens. Oh, een stukje steen. Wat zit er onder een hele piramide? Nee, hij heeft echt alles overhoop getrokken gewoon. Om iets te vinden. En daar was heel veel geld voor nodig. En dat kreeg hij allemaal gesponsord. Het is echt bizar, maar die man. Maar ja, hij is wel onsterfelijk geworden hierdoor. Want uh, het blijft tot het is de een... verbeelding spreken. Uh... Dries van Kuik was erg, maar hij was veel erg. Want in zijn huis hebben ze heel veel artefacts gevonden. Hè? Die heeft hij gewoon oh, meegenomen. Allemaal gesmokkeld. meegenomen. Oh, roofschatten. Uh, ja, dat is echt. Pas pastelijden zijn ook stoutert. weer alleen gezichten en beelden van Toetan verduisterd. Of hij heeft zich verkocht. Nou, dat, nou goed, hij moest ook wel overleven. Maar het is wel, wel opvallend, hè? want het was 16 februari 23 dat het graf geopend werd. Yeah. En uh, 5 april 23 overleed hij al. Maar hij had dus zich gesneden bij het scheren. Yeah. En uh, toen ging het ontsteken en hij kreeg hoge koorts en alle medische hulp ja, in, in Egypte. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een land wat behoorlijk... Uh, yeah. Zeker in die tijd had je daar hele slechte voorzieningen natuurlijk. En toen is hij vrij snel overleden. 56, oeh. Ja. Uh, maar goed, uh, het waren ook verhalen dat er allerlei schimmel op de muur stond. Ja. Dat hij daar de ontfectie door kreeg. Nou, het was allemaal vrij droog hoor, eigenlijk. Hè? Maar je, okay. Er was natuurlijk zo lang geen zuurstof bij geweest. Nee. Dat, op het moment dat je het openmaakt, dat ja. Er dan... Uh, ja, ik heb, gezien, de, ik heb de mummy returns ook gezien. Dan er wordt zo'n uh, mummy in één keer... Wat <lacht> is Stof. <laughs> Goed, hij wordt vanaf 84 Henk van der Meijden, op 16-jarige... Nee, 14-jarige leeftijd, schreef hij al kinderverhalen. Het vaderland. Hij deed verslag van uh, feesten en uh, begrafenis ook. En uiteindelijk leerling uh, journalist bij de Haagse krant. En uiteindelijk ging hij voor de Telegraaf lezen, uh, werken. En daar had hij een speciale rubriek natuurlijk. Je begrijpt al, de -pagina. Ja. En in 77 Jouw van de elfers dat hij doodging. Wat dacht hij? De privé. En nou, dat was natuurlijk serieus vakblad gewoon. Over ja. de sterren. 84 ja. hoor. En met van die, van die wilde koppen ook. Van de... Krijgt een kleindochter? En een paginist 6 van, nou, ze zouden het wel graag willen... maar ze krijgt hem niet, weet nee. je wel zo. en toen zat je al diep in het plaatje te lezen. Ja. Uh, 1898, dus ook heel lang geleden... Willy Messerschmidt En hij was dus degene die... Uh, die uh, de ontwerper was geweest en producent van oh, vliegtuigen. Ja. Ja. Dus dat is toch wel bijzonder. Een staan... Messerschmidt. Ja, die staan echt wel heel bekend. Ja, dus oh. ja. Goed, Tony Willy wordt vandaag jarig. Wie? Tony Willy. Nou, je kent haar van dit natuurlijk: Van Poesiecat. Mm. Daar waren drie zusjes. Op een leeftijd van zes tot en met acht plus, minus kreeg ze een gitaartje. En uiteindelijk werden de drie uh, zingende zusjes. En uiteindelijk werd Mississippi of Pussycat opgericht natuurlijk. En uiteindelijk kwam Werner Turnissen erbij. Een van de gitaar En die ging allerlei teksten voor ze schrijven. Die heeft 55 liedjes gemaakt. Zeer mooie liedjes. Heeft heel veel belangrijke zaken gere geregeld voor Pussycat. En die zijn uiteindelijk heel groot geworden. Ze heeft later nog een solo plaat gemaakt. Tony Willie. En dat was in 19... Uh, nee, 2013. Nog niet eens. Heel erg lang geleden. Dat was dit. So you think you're happy. Er zijn heel veel mensen in de showbizwereld die vinden haar een hele mooie blues. En uh, jazz-zangeres. Uh, is een van de betere zangeres ja, van was Nederland. Dat is een enorm ja. uh, gaatje tussen de tanden? Ja. Zoals spleet. Dat ja. is familie van Rob de Nijs. Ze, ze wordt vandaag 68. <laughs> vandaag uh, wordt uh, 66 uh, Chris Isaac. Nou, Chris Isaac? Ja, die heb je vast wel. Ja, zeker Chris Isaac. Die kennen we natuurlijk ook van... Uh, even kijken, Where's die gast ook weer? Blue of Hotel, dit? Zoals. Ik nooit dat ik iemand Een beetje aanstellerig zingen. Er zat een videoclip bij deze, deze, deze plaats. En daar is een hoop over genoeg geweest. Hele, Helena Christiane zat erbij. En zij stopples. En ze zijn, zeg, half de liefde aan het bedrijven. In het oh. zwart-wit op het. Het is heel smaakvol gemaakt hoor. Maar in die tijd, dat het ook in uh, 91... was dat toch wel. Dat ging een beetje te ver, misschien uiteindelijk. En goed, het, het werd groot door de film Wild at Heart van David Lynch. Daarvoor oh. was hij niet zo groot eigenlijk. Dit heeft hij natuurlijk ook nog. Ja. Dat is ook van hem. Hij heeft ook een heel speciaal stemgeluid, hè? Het is een, heel herkenbaar. Het is een beetje die zanger van Bluff, alleen in het Engels dan. Ja. Ik heb hem niet zo getroffen in het leven. Ik heb het zwaar. Ja, zoiets, ja. Het is gewoon, echt. Maar goed, wie is nog meer? Aan? Ja, Peter Lussen. Ik weet niet of je hem nog kent. Maar hij was uh, vroeger van Vrienden voor het Leven. Oh, ja. En het is echt een leuke gast. Maar echt, hij is weinig uh, nog in de, in de media. En hij is dus dan nu uh, 62 geworden. Maar hij doet toch wel cabaret en dat soort dingen. En hij heeft dus ook het Sinterklaasjournaal... hij meegedaan. En We Want More staat hier dat hij een deelbeermer was in 2020. Oké. Okay. vind ik dat wel uh, bijzonder. Hij is echt één positiviteit mannetje. Ja, nog, hè? ik vond hem leuk. En ja, ik vond die Vrienden leuk. voor het Leven... was echt, uh, nou ja, in de categorie ook zeggen ze A en zo, hè? Ja, ja, ja. Plus, uh, en, uh, de like, zei hij altijd. Ja. Kopje koffie. Nou goed, ja, ik heb er uh, ook wel vaak iets te kijken. Ja, ik het vond hem leuk. Uh, leuk, uh, om even een moment van rust pak je dat even. Vandaag ja. wordt hij uh, uh, 66. Ik heb het over de man van dit. Zo. So. To let me know. Mick Jones van The Clash. Yes. Yeah. Ooit begonnen in een bandje met London SS. Die hebben toen alleen maar een demo afgeleverd. Dat werd niks. En uiteindelijk kwam hij Joe Stommer tegen. Keith Levendel. En eh, uh, Levendel? Nou oh, goed. En Terry Chimes. En toen hebben ze uiteindelijk The Clash opgericht. Misschien vind ik het toch wel de beste. Dat geluidje ook, hè? Ring. Magnificent 7. een go Goed. Ooit plaatjes gemaakt. Calling London. En rock de Cashbow. Magnificent 7. En cut the crap. Dat was allemaal van The Class. Mick Jones, 66 vandaag. Nou, deze man moet je zeker kennen. Oh ja. Is Ruben die er? Ja. Finger. Triggerfinger. Triggerfinger. Ja. Frontman, de gitarist en leadzanger. Ja. Hij wordt vandaag uh, 40? 40? 50? 50. 50. Ja, 50, 50, jaar, uh, 50 jaar is hij gewoon. Ja, man. Ja, die rokt ook gewoon dat het follow. Uh, follow me of so follow. dat was echt een vreselijke plaat... wat ze met knipoog hebben gemaakt natuurlijk. Dat was een heel rustig plaatje, terwijl ze echt wat ze maken... is gewoon snoejaar de rok gewoon deze... Nou, misschien moeten we dat rustige plaatje dan als we Jolanda kunnen. Ja, nou, Dat doen. denk ik niet. Die, nee? die, die komt er strot uit gewoon. Dat was een grapje bij bijvoorbeeld, mij, ergens in een ochtendprogramma... bij Giel Beelen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest... van de, dat hele gedoe van... De, uh, hoe heet die? Uh, uh, Ruben. Triggerfinger. Oh, ja, Jij ja, draait hem wel volgens mij af en toe. Ik heb wel... Het is lang geleden gedraaid heb jij? Ja. ja. Uh, nou, als we niet, een, een, niet te veel de plaatsen nemen, dan wel als we hier landen We gaan even doen. kijken wat we voor Triggerfinger kunnen vinden. Vandaag wordt hij 61. Heeft u trouwens uh, veroordelingen, boetes... Uh, wel eens voor het hekje gestaan zelf? Uh, ja, inderdaad. Oh. Dat had te maken met uh, mijn rijgedrag. Wat zei de teller? Oh, de teller zei... Uh, ja, iets van 170 zetten tellen. En, ja, precies. Bram Moskowitz wordt vandaag 61... sympathieke vent. Oké, okay, ik weet niet wat hij allemaal uitgesproken heeft. Hij heeft ook heel veel zwart geld... Eh, tot zich genomen. Hè. Je hebt natuurlijk ook... alleen criminelen die bij jou... Aan, op het, uh, de, voor de deur staan en zeggen van... kan je me vertegenwoordigen? Ik heb eigenlijk op de bank niet zoveel geld. Dus die kan je eigenlijk niet betalen, maar ik heb wel heel veel zwart geld. En advocaten mogen... tot een bepaald punt mogen ze zwart geld aannemen... Anders kunnen ze toch ook geen, uh, vaak geen advocaat nemen. Dus uiteindelijk, uh, ja, dat was een hoop mee te doen met dat zwarte geld. Uiteindelijk heeft hij ooit nog eens een rechtszaak overgenomen van uh, Max Moskowitz. Zijn vader, en dat had wat te maken met Daisy Boutersen. Want Daisy Boutussen moest natuurlijk voor de decembermoorden uh, voorkomen. En uh, daar goed, uh, Max was erg, bev uh, erg bevriend met uh, Gerard Spong. En Gerard Spong was weer nauw betrokken bij die slachtoffers van de decembermoorden. Dus toen zei Max, ik doe het niet. Doe jij het, zoon? Hij heeft het toen gedaan. Hij heeft hem in de Belastingdienst al deze schikkingen getroffen. Hij heeft een politieke partij opgericht. Hij heeft politie, of, uh, politieke... Nee, uh, televisieprogramma's gedaan. Dus deze Bromarskowitz. Hij doet nog wel uh, adviseuren. Hij geeft wel adv, uh, advies voor strafzaken. Maar hij is geen advocaat meer. Hij was nee, meer. Nee, hij was, hij uh, maar ook toen uh, dat, uh, ene, die ene rechtszaak... dat hij dan uh, uh, uh, maffia-maatje was genoemd. Ja, door ja, York ja. Kelder. ja. En toen was hij zo boos op die rechter. Van een infaam en object. Weet je, zo. Ja, ja. Het is echt zo'n bal. Ja. En toevallig weet ik wie hem daar toen veroordeeld heeft. En hij heeft ook een bloedhekel aan hem. Oké. Okay. <laughs> dat vind ik al wel leuk. Ja, het is, het is een aparte vogel gewoon. En ja. Eva, die, ik kan me voorstellen als vrouw zijn dat je voor zo'n schermen valt. Nee. Nee. nee. nee. Okay, nee ik vind okay. hem okay. te ballerig. Juist ja, uh, Ik doe nog even nog even als laatste. De tweede in lijn van de troonopvolging is vandaag jaren Oh nee toch. Onze prinses Alexia Juliana Marcella Laurentien prinses van Oranje Nassau en uh, van hier tot Gunther en zo. Ik ja. heb gisteren 16 geworden. Dus ze mag op de brommer. Dat... En ze gaat volgens mij ook nu op kostschool ergens. Ja, in ze gaat uh, in, in Schotland of zo. Ze gaat ergens ja. studeren. Ja, ja. Het, het wordt nu serieus allemaal voor hoor. En Ik zat nog even te kijken. Ik denk, is er iets van uh, Alexia te vinden op YouTube? En je um, Nee, ik vind uh, aangezien hoeveel werk mijn moeder altijd moet doen. Ik vind dat ze echt als moeder uh, dat ze het heel goed doet. Want ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk. Maar, Eigenlijk had ik haar uh, nooit echt horen praten. Tot op een gegeven moment, dit kon ik op internet vinden. Dat ging over het feit dat uh, ze ja. moest reageren. Me, en zo knol was ze geloof ik in gesprek over haar moeder. En dan zie je gewoon uh, Maxima hoe ze echt werkelijk is. En dan denk je, jezus, wat een stuiterbal is dat gewoon... Die is volgens mij heel druk. gewoon echt. Ja. Die moet vroeger echt met feestjes. Woe! Wilde bars zijn geweest. Ongelooflijk. Ja. Nou, is een ja, de leuke deze reactie. De eerste dame misschien ook wel hoor straks. Ja, misschien Want wel. Het is dan relatief anoniem. Hè. Het schijnt dan zo'n uh, kostschool te zijn waar je alleen met je voornaam aangesproken wordt. En uh, waar je gewoon. Uh, er zitten meerdere mensen van uh, hoge klasse, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Dus dat wordt gewoon een gezellige schooltijd voor haar. Ja, dat ze niet te veel last heeft van de pers. Precies. Nou, tot zover even de videojarigjes. Zijn er nog veel meer, nog veel meer interessante mensen. Waar we haken af, dames en heren. Ja, het is genoeg. Het is genoeg geweest. Ben gek geworden of zo, joh? Is er nog muziek op die zender? Zeker. Straks is het de kort te berichten. is nog maar. Oh, mooi dit hoor. Holly Hammerstone. komt uit Engeland vandaan. Veel samengewerkt met uh, Louis Capaldi. Is dat van uh, Jim Capaldi? Zo, ben ik ben het denk ik goed. Ja, ze zegt geïnspireerd zijn door Damien Rice, Ben Howard en uh, Phoebe Britsen. Ja, bekend allemaal. Hele grote de walls are too thin. Ze zijn te dun, dus uh, rustig slapen. En doen. een andere keer doen we wel die, uh, dat spektakel wat we normaal te doen. Zoiets is het volgens mij. Goed, het is uh, alweer uh, half tien geweest. En ja, dan begrijp je dat natuurlijk al. Hè? Zandvoortse berichten. Nieuws over Huis in de Duinen. Het gaat van start. De zorg, uh, Woonzorg Nederland, Kermerhart en de gemeente Zandvoort uh, hebben zich verheugd uh, op de goedkeuring. Er zijn geen zienswijzen gekomen. De vergunning wordt gewoon verleend. En maandag zijn ze al begonnen. En verwacht dat het twee jaar gaat duren. Plus de, uitleg, of de aanleg van de tuin. Dan moet het allemaal klaar zijn. De, deze huis in de duinen, Het moet echt een modern staaltje techniek worden bij elkaar. Hè? Echt het nieuwste van het nieuwste. Die is ooit natuurlijk, uh, uh, opgezet in. Wat was het? 53 of zoiets. Toen was het heel nieuw. Nou, dat is natuurlijk verouderd. Er komen 97 uh, zorgeenheden. Dat is voor maar Hart. Uh, in een tweede gebouw komt er nog 45 voor zorgeenheden voor uh, Hartenkamp. En vooral de ontmoetingsruimte is er ook voor de bewoners. Maar ook voor de mensen die daar in de buurt wonen. Het moet okay. heel veel mensen bij elkaar brengen. En die ontmoetingsruimte er wordt heel veel aandacht besteed. De gemeente gaat er ook deels de kosten voor, uh, uh, voor betalen. Die hebben zoiets Maar wij willen daar uh, ja, dat iedereen bij elkaar komt. De ouders zijn natuurlijk wel ja. een beetje de toekomst. En, ja, ja, Maar je merkt ook, want uh, zoals Via Plus, dat is dan ook geregeld dat er uh, biljart kan worden. Ja? En er zijn toch mensen die komen hier toch een huis uit. En ze hebben het toch eigenlijk heel gezellig. Ja. En het gaat er gewoon om dat mensen inderdaad eventjes... Uh, hey, je zegt ook, hè, de drie beesten uh, belangstelling, buitenlucht. De mensen gaan dan naar buiten, ze gaan naar ergens toe en uh, ze ontmoeten andere mensen. Het is zo belangrijk om uh, een beetje plezier in je leven te houden. Hè? Zeker. Zeker. Ja, ja. En uh, even kijken, aankomende. Wie was dat nou? 12 juli van uh, 2 tot half drie. Nee, half vier. Is er een verhalenmiddag? En Roy Donker, onze eigen verslaggever ook van onze radio van Goedemorgen Antwoord, die neemt u graag mee op een persoonlijke Pride-tocht. Ze beginnen dus met een eerste Pride in New York en eindigen met de Pride uh, 2021. En ze staat stil bij het feit dat juist dit jaar Pride 50 jaar bestaat en dan ook uh, dat ook in stilte heeft moeten vieren. Uh, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het is uh, uh, aan de balie van de blauwe tram kan je, je aanmelden en het kost uh, 2,50, kost 2,53 inclusief koffiede. Het is in de blauwe tram, dus in het uh, in de, naast de bibliotheek daar. Oké. Okay. Deze zomer kan je weer de, de, pl de plastic soepbok doen. De beach clean op wandeling, wat je ook genoemd is, van uh, geluk. En uh, daar kan je alles leren over wat ja, die plastic soep allemaal inhoudt of zoiets. Ja. Het uh, start bij de pop-up werkplaats Passage. En je uh, krijgt ook een afval bingo kaart mee. En ik, ja, hoe dat werkt, natuurlijk is een afval bingo kaart. En dan loop je daar en dan denk je. Oh ja, blikje. Ja, oh, die moet ik ook. Die heb ik ook. Pink. En dan elke keer als je het vindt, moet je het afkruisen. En uiteindelijk heb je een volle en dan bingo. Dan mag je bingo roepen en dan uh, krijg je een emmer, misschien wel. Ja, maar ik ben toch ik heb, veel meer troep die ermee naar huis mag nemen. Ik heb de hele groep gezien staan afgelopen woensdag, toen ik ja. even aan het lopen was. En uh, nu via mijn per personeelsvereniging uh, mogen we ook meelopen. Want je kan dan met een groep lopen en dan betaal je een bedrag. En ja. dan uh, ga je dat met z'n allen doen. En uh, ik mag het nu gaan doen. En dan uh, kan ik uh, wat ik moet betalen... kan ik krijgen van de personeelsvereniging. Oké. Okay. Joepie! Nou, het Volgens kost 9,95 ik... per persoon. Volgens mij nee. ga ik het niet doen. Maar, de uh, opbrengst uh, gaat naar de Jutters Geluk. En ja. die hebben een missie om alles schoon te houden natuurlijk. En ja. die lopen ook nog even langs dat Plastic Kingdom... met al dat uh, speelgoed. Dat die mooie was. foto, hè? Die heb foto. ik helaas laten zien. Zeker, mooi vormen ja. even. Na het succes van vorig jaar... wordt ook deze zomer een reeks concerten... van Nederlandse artiesten georganiseerd in het... Olympisch Stadion in Amsterdam. De een van de zangers die optreedt is onze eigen Yves Berendsen. Afgelopen zaterdag was zijn eerste optreden en op 25 juli en 20 augustus volgen er nog twee. Helaas, voor uh, degene die heeft, dan denken we, god wat leuk, ik ga. Ze zijn allemaal al uitverkocht. Oh. Dus uh, hij is toch behoorlijk populair, onze Yves. Ja, blijkbaar. Ja, dat is, dat is een uh, categorie waar ik totaal... dat hou ik helemaal niet meer aan gaten dus dat, ja, dat helemaal is een beetje mee. die nee, Amsterdamse ja, volkszanger ja, gebeuren. Ik geloof ik, zeker ja. als je naar die avonden gaat... Waar, waar de oranje speelt, zeg maar, de voetbal, dat, dat soort muziek wordt gedraaid. En daar laat ik me niet zien, want ik vind het nog te gevaarlijk. Ja, oh, je gaat... Zoiets is dat het lul smoesje? Ja, dat is, het ja, smoes. Dat is een goede smoes. Goeie smoes maar, maar ik vind het nog te gevaarlijk. Want die nieuwe varianten die komen zo weer aan. Lijst vol met vragen over de zomerparking in Zandvoort. Heel veel onrust. We hebben het vorige week ook over gehad. Allerlei pra praktische zaken wat bewoners bezighoudt. Elfer Heij, die erover gaat, die heeft een tijdelijk beleid bedacht. En binnenkort gaat het weer veranderen. Die heeft heel veel vragen gekregen. En het heeft vooral te maken met. Oude bewoners in Zandvoort, die dus niet precies weten hoe er met zo'n PC moet worden omgegaan: met zo'n smartphone, hoe moet ik dat aanvragen? En, nou goed, die moeten we vragen in een eigen sociale netwerk om dat op te lossen. En uh, het gaat ook over het feit van hoeveel uur mag je kopen om hier te staan. Nou, ze hebben gekeken in andere gemeentes hoeveel uren daar wordt verkocht aan bewoners. En dat hebben ze daar gemiddeld van genomen. En er komen dus niet meer uren voor bewoners. Dat vroeg jij nog af. Of meer uren komen, maar dat komt er niet. Dat is ruim voldoende, vinden ze. En verder, uh, ja. Uh, ja uh, oh ja, nog wel even werd gevraagd over campers en caravans. Nu gelden al voor deze uh, nieuw beleid. Drie dagen mag je ergens staan. En na drie dagen krijg je een boete. En dat blijft hetzelfde. Ja, maar ja. Ik, ik reed laatst over de boulevard... en dan zie je die campers staan... maar die mogen daar niet overnachten, stond er dan... Dat ook. vond ik zo raar. Ik denk van, hoezo dan? Zo'n bordje? Ik kom er dus zaterdagochtend, kom daar en dan staat het hele trein vol. Die zijn dan in de nacht gekomen. Ja, ik weet het. Die niet. hebben geen nachtje geslapen. Nee, nee. Nou, Die nu... kwamen net aanrijden. Of ja, wat? precies. <laughs> <laughs> nou goed, ergens ja. om een uur of één kwamen ze daar. Ja, ik zat uh, er net een half uurtje hoor. Echt waar. Nou goed, uh. dus wees zwaar, mocht je een camper hebben of een caravan. Ja, je moet er om de drie dagen een beetje voor kassen, Dus En je moet het ook al kunnen aantonen dat je, dat je daar mag staan dan. Nou, sterker met het ja. verkeerbeleid. Het is nog niet helemaal duidelijk. Het is nog niet helemaal lekker. Dat Laat ik het zo zeggen. Precies. Afgelopen ja. dinsdag was Diewertje Blok in Zandvoort... om de leerlingen van de Hanni te begeleiden... in een actie Wandeling voor Water. Deze actie ondersteunt Simavi om kinderen in Oeganda... schoon water, sanitair en voorlichting te geven. En ze moesten dus uh, zes kilometer... Uh, de kinderen dus zorgens vroeg al zes kilometer lopen... voor een fles water. En dan hebben ze het nog niet eens over wassen en douchen. En ze laten de leerlingen van die school... dan. Met twee flessen water, zes kilometer lopen om eens te laten voelen wat het inhoudt. Oh. En uh, dat je dan inderdaad je realiseert, heb je fles, of twee flessen water. Dat is om te drinken die dag. Ja, uh, hoezo douchen, het toilet doorspoelen, uh, allemaal... plantjes water geven, ja, en ja, ja. Dat kan gewoon allemaal niet. Nee, duidelijk. Dus, uh, ja. ja, goed, ik mm. weet het wel. Mijn uh, vrouw heeft ooit in Australië of in, Australië, in uh, uh, Afrika rondgereisd, uh, een half jaar, en dan kregen ze ook zeg maar een bakje water en dan um, een kruisje water. Daar moest je dan mee wassen. Dat was alleen voor het wassen dan. Drinken was er wel, maar daar moest je dan een beetje mee fatsoeneren. Uh, en, uh, is het een bakje? hebben we het dan over zo'n afwasbak? Nee, een bakje. gewoon, een crusee, een, zeg maar een cruci water. Daar moet je dan een beetje. Dat was alles. Hè? Daar ja. kan je mee wassen. Ja, daar kon je daarmee wassen. Kan je wassen. dit even zo in je ogen doen? Ja, de ene dag doe je dan zeg maar uh, de ja, onderkant, zeg maar. Die onderkantje. En de onderkantje, zoals de oudere mensen zeggen, ik ga even mijn onderkantje wassen. Ja. En uh, anderen zeggen, nou, doe ik vandaag mijn gezicht. Oh, Dan moet je met je, als je een vriendin hebt... de groep hier even afspraak over maken. De ene dag zoen en de andere dag iets anders. Goed, tijd voor de zand. Ja, voor de Jolande keuze. keuze. Ik heb hem weer gestaan. Nou. Daar ga je echt niet op zitten wachten. Nou, ik wel. Wat een plaats, zeg. Finger, finger. Ruben is vandaag jarig. Hij wordt 51. Wees gewaarschuwd. Dit kan er veel aan toegaan. Break uncomfortable silence. Oh, this dancing around again. Come on, baby, with that floor. Shake my man. Shake my man. Shake my man. Shake my man. this dancing around again. Will it start a new revolution? This dancing around again. Will it turn the water to wine? Oh, it's dancing around again to cause a lot of confusion This dancing around. All this dancing around again, Which to the different, girl? All this dancing around Oké, okay, dames en heren. Goed. Drinker finger, dancing around. Ja, het is geweldig. ik ga hier helemaal oplossen. Wat een fijne muziek. Maar goed, ik snap het voor de zaterdagmorgen. Is misschien een beetje te wild. Goed. <laughs> Ze hebben meer duistere muziek. Het is kijkgaaf wat aan te doen, zegt hij zelf. Ruben, ja, kei gaaf. Het is kijkgaaf. Ja, je, je zou niet denken dat het een Belg was. Nee, nee zeker niet. Nou, uh, ja, goed. Uh, uh, advies: alsof wat voor muziek van Twinkervinger... buiten Follow Me of zoiets. Hoe noem je dat nummer ook wat een grote hit van. Ik ben het follow, uh, follow Dreams of zoiets. Dat ja, was een je, grote hit wat ze ooit hadden. Oh. Een cover van een ander. Uh, een uh, beentje was dat. Goed, nou, uh, het is dus er morgen fijne toestap Staan We kijken nog even in de wereld wat er allemaal speelde. Ja, het is de dag natuurlijk dat de mondkapjes uh, de verleden tijd zijn. Het hoeft niet meer. En ik heb op mijn werk al afgesproken bijhouden mondkapjes nog even op. Omdat wij het afstand niet kunnen houden natuurlijk met onze cliënten. Dat is allemaal weer mooi Oh, dat hebben je afgesproken. Ja, goed. goed. Afgelopen week ik werd uh, toch een beetje getriggerd... door de films van Steven Seagal. Ik weet niet, die waren bijna elke die dag de op de De man met het matje... Uh, ja, was, nek ja vroeger wel, ja. In okay. de jaren tachtig had hij een matje. En die Steven Seagal, ik dacht, alsof, maar, ja, weet je wel, nu is hij heel groot, hij is dik. Maar hij is uh, Aikido-gast. Uh, hij kan heel, veel, uh, heel goed Aikido toepassen. Okay. En hij heeft uh, de zevende band daarin, geloof ik. Hij heeft in Japan ook een eigen sportschool gehad. De enige Europeaan die een sportschool heeft gehad daar. In Japan? In Japan. Dus dan net als Bruce Lee denk ik, ik ga hem even googelen En dan zie je filmpjes van deze Steven Seagal met instructies dat je denkt... What the fuck, vergeet die Bruce Lee even. Deze gast is gewoon echt goed met vechten. Oh? Steven Seagal. Hij geeft instructies. Hij wordt dan aangevallen door vier, vijf mensen. Die werkt die allemaal op de grond. Hij, hij, hij laat ze ook salto's maken. Hij pakt handen, beet. Hij, nou, hij, hij laat ze flink pijn lijden maar... Hij weet ze allemaal van zich af te werpen. I'm going make you suffer. Het, het is wel weer een beetje chinant dat je dan nou weer ziet... dat hij gaat reageren op uh, uh, die man uit België... met die hoge... Uh, ja, ik weet uh, wie je bedoelt. Wie van, van Damme, van Damme. Jean-Claude van Damme. Daar moet je altijd even laten merken. Ik ben veel beter. Kan hij vechten? Nou, dat is allemaal niet bewezen. Maar goed, ik vond echt Steven Ziekel. wauw, die man kan echt vechten. Nu niet meer... Want hij is wel eens te groot. Iedereen zegt ook van hij kan vechten. Maar lose some weight, guy. Lose some weight. Nou goed, hij is ook al tegen de zeventig, deze Steven. zie ik al. Maar goed. Ja, dan dan maar een drager meer, hè? Ja. Toch, zeggen ze altijd. Wat dan maar een? Drager meer als je doodgaat. Oh, die meneer. Zo oh, had ik hem even niet. Uh, dan maar een drager meer. Dat ja. heb je zeker nodig. Ja, zeker. Het, is nog, het is nogal een, uh, een gevaar wat je mee moet slepen. Goed, wat nog meer? Ja, er is een man. Ja, we zitten natuurlijk uh, midden met. Uh, Kampioenschappen met voetballen. En er was er een vuilnisman in uh, Enschede. Die heeft gewoon keihard een oranje versiering in Enschede aan gort gereden. Buffy. Hij had wel even gebeld met zijn leidinggevende. En die zei: Ruim maar door hoor. Moest het maar hoger doen. Ja, oh ja. En uh, <laughs> ik zie het. <laughs> ja, maar er is dus ook echt een video van gemaakt. En, uh, ja, Wereldnieuws we dus... dit. Ja, wij zijn zelf voor het Nederlands Elftal. Maar ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja. Dus de vlagjes in de straat hingen dan ook wel vrij laag. Te laag. Want de versiering moet minimaal. 4,2 meter hoog hangen. Niet alleen op. voor de chauffeurs, maar ook voor de hulpdiensten, met brandweerauto's en dat soort dingen. En het uh, Twente Milieu had vorige week al op aangedrongen om oranjeversiering overal op wettelijke hoogte te hangen. Ik heb ik het nooit geweten dat het 4,2 meter was. Het, het, het ziet er heel knullig uit ook gewoon. Dat je denkt, zo laag, ja, misschien maar... een straat waar bijna geen auto's doorheen komen. Ja, er is een filmpje voor als het goed is. Maar ik ja, kan er veel misvinden. vinden. Mooi, dit soort dingen. Gewoon. Nederland weer op z'n smals. Lekker knullig. Gewoon. Dat soort berichten wil ik zien. Geen dramatische beelden uit nee. het ziekenhuizen. Maar gewoon lekker knulligheid. Dat wil ik zien. Goed... Ja, ik wil foto's zien van de lege IC's en zo. Ja, dat wil ik zien. Maar goed, dat moet je ook weer niet te veel laten zien. Dan krijg je weer alleen uh, dat mensen helemaal losgaan. Ja. En dat zal vanavond even goed wel gebeuren, denk ik. Ah goed, eerst met zijn fijne muziek op de radio. Je toebak leeft dat met tien slap gaan we horen hier dan een leuk stukje muziek. Lone your loneliness. Graf Reeves. Loan your loneliness. Gruff Read and seeking new Gods. Op zoek naar een nieuwe God. En leen je alleen. Je leen je eenzaamheid eens een keer uit. Ja. Egoïst. Dat ja. wil ja. zelf in je eentje te zijn. Wees ook iemand, iemand anders wil ook wel eens een keer alleen zijn. En het lijkt mijn vrouw wel, die vindt ook wel eens dat ze alleen mag zijn. En ik kan juist niet zo goed tegen alleen zijn. Nou goed, wat een diepzinnigheid dit allemaal. Goed, die stoelbak leeft op de radio en ik betrap me gisteren. Geen... Jawel, hij is er terug op de televisie. Waarschijnlijk zijn het oude aflevering. Wijs op reis, want ik zag geen maatregelen, ik zag geen mondkapjes. Maar toch word ik altijd wel weer verrast door iets in een televisieprogramma van Waas Reizen. En hij was nou in Polen? En wij hebben altijd voor Polen hebben we toch altijd een soort beeld Noorse mensen. Weet je wel? Nou, hebben die wel, hebben wel plezier in het leven, weet je wel. Het is een grijs en grauw daar. Weet je, ik wil daar niet naartoe in Polen. Hij ging er doorheen reizen. En uiteindelijk uh, had hij een gids, een Poolse gids... die van Engels naar, uh, uh, van Pols naar Engels vertaalde. En hij zegt van... Het schijnt dat ze in Polen heel veel heksen hebben. Uh, kan ik oh. geen heks bezoeken en dat die iets voor mij gaat betekenen? Nou, uiteindelijk lukte dat. Ook deze heks is niet zo enthousiast over onze komst. Timon probeert haar te overtuigen om toch een ritueel met mij te doen. Even. Een reinigingsgebed dat geluk en gezondheid moet brengen voor mij en al mijn naasten. Voor mij. dat is een mooie spraakje, maar het is een haar monotone geprevel is om een of andere reden enorm rustgevend. En ik ben niet de enige op wie het ritueel effect heeft. Je crying. kregen, Tim. Het is niet iets dat je op een basis It's Het is niet iets Het is wel grappig, want Tim was zijn vertalen en die stond erbij... en die heeft nu ook alles gehoord wat zij als een bazel was... dat je denkt, wat is allemaal aan het uitspreken, weet je wel. In het pools denk je, een of andere spreekt ze iets uit over hem... uit dat het niet goed komt... Dan uiteindelijk vertelt hij wat hij hoort. En zegt hij: van, Eigenlijk wat ze doet is: ze neemt alle verantwoordelijkheid die jij hebt, neemt ze van je af. Ze neemt het mee in haar graf. En ze wens je echt het, het allermooiste ter wereld. Toen dacht ik: wow, wauw, wow, wauw, weet je, dat verwacht je niet van Polen. Je denkt, het Noorse mensen. Nou, ze nou, zijn lekker bezig met zichzelf. En dit oude vrouwtje, zo'n klein huisje. Die staat daar zo'n presentator uit België alles toe te wensen. En zegt van, maakt niet uit wat hij doet. Ik neem de verantwoordelijkheid over van hem. En hij oh, was daar zwaar van ondaan, die vertaler. Die had het zelf ook niet eens verwacht van zijn eigen bewoner. Dus ik vond het echt mooi mooie televisie. Ja, het, was, ja, ja. het greep hem weer bij de keel bijna. Maar, zeg maar. Moet ook ik moet eerlijk zeggen, ik ken uh, wat Poolse mensen. En ja? echt zijn ze allemaal hartstikke aardig. En lief en hardwerkend. En ja, ja, uh, enorm ja. arbeidsethos. Ja. En ook heel sociaal. Oké, okay, maar je moet toch door een soort norsigheid heen. Ik ken ook een paar Poolse mensen. Je moet toch soms even een beetje door de norsigheid heen. Nou, ik wel. denk dat zij gewoon een beetje net als de Engelsen. In principe hebben ze een, een uitgestreken gezicht. Ja, precies. En, uh, en, en, en als je ze dan goed kent, dan, zijn ze, dan, dan gaat het helemaal open en dan lacht hun hele gezicht. En dat zie je ook bij Poetin. Die, die, die ziet als hij gewoon, gewoon neutraal kijkt. Ja. Ziet hij er niet uh, toegankelijk uit. Nee, maar en dat hebben ze. Dat is denk ik toch een beetje toch een ander. Het klinkt bijna raar, maar een soort ander ras. Een, de ja. Dat zie je ook bij Eskimo's. Weet je? Die hebben ook... Uh, dat, dat Zwaar je... leven? Nee, nee, maar je ziet, je ziet niet aan hun gezicht wat ze denken. Ik vond het wel leuk om vergelijken met uh, Poetin. Maar ik weet niet of Poetin van binnen ook heel erg lief en aardig is. Nou, weet ik niet. Ja, Waarom niet? Ja, Iedereen heeft uh, in principe heeft die liefde in zich. Hè? Oh. oh mijn god, zeg. Een <laughs> beetje liefde, een beetje... Ja, wat ik meer? Kom op mensen, ja. een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Dus en volgens mij heeft Poetin dat ook diep in zich. Zeker, zijn naasten. Maar of het echt, of het land moet besturen, Dat moet toch met harde handen, want anders lopen ze over hem Ja, het wordt een zootje. Dus wordt het wordt een zootje geworden. Ja. Goed, toch heb één bericht: een baby Ja, er groot was een baby die uh, is via een keizersnede, een spoedkeizersnede, uh, is ze ter wereld gekomen. En die heeft daardoor een enorme snee op haar wang opgelopen. En er moesten dertien hechtingen in. En de grootvader die vindt het uh, incident verwoestend en hartverscheurend. En de nieuwe ouders zeggen ook van ja. De artsen hadden hen wel verteld dat het hoofd van de baby wel dicht bij de placentawand was toen de keizersnede werd uitgevoerd. Ja, dat doen ze echt alleen natuurlijk op het moment dat het uh, echt levensgevaarlijk is voor de baby. Ja, ja. Nou, ja, en eigenlijk willen ze natuurlijk wel verhaal halen. maar ja, het, het schijnt dus toch, zei het ziekenhuis, een bekende medische complicatie die bij uh, spoedeien keizersnede wordt uitgevoerd. Kijk hier, moet kijken. Oh al. ja, jeetje. Dus, uh, maar ja, weet je, als dat goed gehecht is. Dan, uh, ik, vind, ik vind de hechting niet zo mooi gedaan, eigenlijk. Nee, ik hoop dat het nog een beetje bijtrekt. Scarface is er niks bij. Ja, en dit is ook weer van de maat die je groeit... dan gaat die huid weer uitrekken. Dus dan wordt het natuurlijk toch wel een plek. Maar misschien kunnen ze dat met chirurgie. Plasticiërgie... Dit is van een baby. Is dat hoeveel, het is 5 centimeter op een wank van een baby. Dat is nog wel vrij... Uh... Ja, dit is wel levens-echt uh, de foto die je nu hier zo ziet, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat ze dat misschien wel... met chirurgie misschien wel wat ja, kunnen uh, okay. weghalen. Ja, dus een beetje van, van die babybilletjes halen ze weg de huid. En dan de die erop. Ja, die baby's zijn die billen zijn tegenwoordig niet, toch meer in, eh, niet meer niet meer geïnteresseerd. Nee, nee dit is klaar. Goed. Gaan <coughs> we een klein kaasgraafje er langs Precies. Nou, gezellig ook... allemaal weer leuk afsluiten oh, zeg. Oeh, zeg lekker een berichtje gewoon. Nou, het laatste plaatje voor 10 uur is natuurlijk. Ja, ze komt het halen vandaan. Oh wat leuk hè. Shoot the night. Dear Mind. De zangeres hoorde ik ooit allerlei nummers zingen van uh, David Bowie. Nooit meer doen. Echt nooit meer doen. Geen nummers van David Bowie. Gewoon eigen werk brengen. Want dat gekerde wat je deed van David Bowie, Ik denk dat hij het graf heeft omgedraaid. Zeg. Maar goed, uh, in de band Soudanite vind ik een geweldig... Dear Mind Never Mind the Earth. Goed. Nou, je hebt nog één berichtje, als laatste. Ja, in uh, Alkmaar is er een... Uh, waar twee jongens die hebben een rampkraak gepleegd op een jummelvestiging in Haarlem. En een gewapenoverval op een vestiging in Alkmaar. Ja, ik ken het. En ze Praal. zijn maandag dus door de twee Alkmaarders... Nee, ik zeg het verkeerd. De Alkmaarders zijn dus veroordeeld tot jeugddetentie. En een van hen krijgt ook jeugd TBS. En de daders ontkenden alles, maar er was meer dan genoeg bewijs. Onder meer blijkt dus uit getapte telefoongesprekken... Dat de moeder haar zoon herkende op beelden van het tv-programma Opsporing Verzocht. Waarschijnlijk dus heb ze haar gebeld van: Ik heb je op tv gezien! Je bent helemaal gek geworden. Oh, Oké, okay. ze heeft er niet dat... aangegeven, maar via afgetapte spreken ja, is ze ja. toch tevoorschijn gekomen. En het is echt daar: okay. in de uitzending is te zien hoe de agressieve jongens de toen 19-jarige Shanna hebben schot hielden. En de uh, rechter vindt dus dat ze geen respect toont voor anderen. Nee. En dat is gewoon helemaal klaar. Ken je die, uh, ken je die jongens? Die nee, maar he? mijn zoon is wel een beetje bekend met dat gasten. Die zegt van, blijf een weg. Goed, dit was Kleef. Mooi weekend. Hoi. Hoi weekend. Het toestel kan uit. Het hoogtepunt is weer geweest. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.